Dooral meegingens met het NOS-journaal. Een tanker met Russische gasolie is vannacht voor anker gegaan voor de Nederlandse kust, ter hoogte van de zeesluis in IJmuiden. De bedoeling was dat het naar de haven van Amsterdam zou varen, maar havenmedewerkers daar weigeren het schip te lossen. Eerder gebeurde dit al in een Zweedse haven. Na een oproep van vakbond FNV Havens om het schip niet binnen te slepen, hebben het Amsterdam Havenbedrijf en de terminal besloten het buiten de haven te houden. Het schip vaart onder de vlag van de Marshall-eilanden, maar is vanwege de Russische lading omstreden. Binnenkort komt er een einde aan het brandstoftekort in Oekraïne, zei president Zelensky vannacht in een toespraak. Binnen hooguit twee weken is er volgens hem een nieuw systeem opgezet waarmee Oekraïne van olie kan worden voorzien. Het Russische leger bestookt al een tijd oliedepots en olieraffinaderijen. Zo werd deze week nog de raffinaderij van Kremenchuk aangevallen omdat de Russen ook de havens van Oekraïne hebben geblokkeerd... is er volgens Zelensky geen directe oplossing om het tekort op te lossen. Opnieuw is er een kritisch rapport verschenen... over een politieafdeling die verantwoordelijk is voor undercover-operaties. Aanleiding was de derde zelfdoding in twee jaar tijd van een agent. Uit het rapport blijkt volgens NRC... dat leidinggevenden niet de hele waarheid aan nabestaanden hebben verteld... en dat de personeelszorg niet op orde is.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. GFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Je weet niet wat je hoort.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 Um, je zag dat ook natuurlijk um, um, uh, op de markt. Hè, um, heel veel gezelligheid, mensen die het echt weer leuk vonden. Het was, uh, ja, iemand zei tegen mij, het voelde als één grote reunie. Hè. Er werd heel veel gepraat, gelachen, uh, mensen kwamen elkaar tegen. En ja, dat is toch mooi als je dat op zo'n dag ziet uh, ja, gebeuren. Je, je ziet op zo'n zo dag als uh, afgelopen Koninginendag zijn er inderdaad mensen die je in geen, geen, geen jaren gezien hebt. En dan kom je dan daar weer tegen en ja. dat geeft een heel goed gevoel. Ja.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 Oh ja? die zich echt bezig had met de 4 mei uh, herdenkingen. En inderdaad, de, de stichting uh, Viering Nationale Feestdagen... die uh, doet 5 mei, daar zit wel overlap in. Heel ja, lange vraag, uh, je, ja. Er zijn ook zwaar. wel wat bestuursleden die echt alleen het een doen... of alleen het ander doen. Maar het zijn echt twee losse organisaties. Dat is voor de buitenwereld helemaal niet spannend. Waar het om gaat, is dat in Zandvoort... zowel op 4 mei als 5 mei uitgebreid wordt stilgestaan... bij uh, de Tweede Wereldoorlog, de herdenkingen op 4 mei... en we op 5 mei met elkaar... Uh,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 Nee, nee, nee, daar ben ik niet weg. Als, als woordvoerder ben je daar een keer weggegaan. Nee, ja, dan, toen hebben we in het bestuur gewisseld. Oh, okay. Dat was gewoon een praktische, praktische move. Dan en, gaat en, hier dat nou, nou, gebeuren. Nee, dat, in dit geval, wat het is, en, en, we hebben zitten rekenen. Ik, ongeveer 1994 <laughs> ben ik aspirant bestuurslid geworden. Dus, en sinds 1995 heb ik in het bestuur uh, van de stichting gezeten. Waarbij de laatste acht jaar is voorzitter. Dat is 27 jaar. Nou, daarvoor nog een paar jaar echt als vrijwilliger geholpen. Dus ik tik denk ik net wel net niet de 30 jaar af dan op een moment is het in die zin mooi geweest... dat ik vind dit soort dagen moeten zich ook blijven ontwikkelen. En dat betekent dat nou ja, met, met wat nieuw bloed... en straks ook nieuwe bestuursleden die er hopelijk bij komen... dat je ook op een bepaald moment een organisatie de kans moet geven om ja. verder te groeien. Ik vind nog steeds de dag zelf ontzettend leuk. Maar het kost ook heel veel tijd. In het voortraject, in het natraject...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 Landzomverschijning knap en aarde in de vlees. Nooit moest hij iets van verkeering vrijen, vond ze ongezond. Maar direct na de bevrijding ging het gerucht van mond tot mond. Rees, heet Aanbinder haar van trouwen of zoiets Kreeg hij dadelijk en antwoord niks, ter wat. Ik top een fiets Nu is Reesje aan het studeren, iedere middag neemt zij les Want tot nog toe was haar Engels enkel maar oké okay en yes Rees heeft een kanadis Oh wat is dat kindje in de sas Rees heeft een kanadis Samen in de jeep en dan vol De kist is, is niet een kanaan is. O, oh, wat is dat kindje interessant? Als ze maar de Vormt ziet raak ze heen van de wees, vraag je ja, haar weet beetje, wat is er, ze zwachtte. een Ach, hoe zal het gaan met Reesje als haar boy een Canada? Binnenkort weer zal verdwijnen naar zijn home in Ottawa. Rees heeft een Canadees. Oh, wat is dat kindje in de sas. Rees heeft een Canadees. Samen in de jeep en dat vol gas. Al vindt zij dat Engels lang niet mis is. Wil zij dolgraag weten wat de kies is? Rees heeft een Canadese. Oh, wat is dat kindje in de sas? Rees heeft een Canadese. Oh, wat is dat kindje in de sas? Samen in de jeep en dan vol gas. Al vindt zij dat enkel vlak niet meer is. Wil zij dol graag weten wat de keer is? Drees heeft een, een kanaad. O, oh, wat is dat kindje in de sas?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 Um, dus je hebt wel uh, die interesses. En, en hoe kom je dan bij Jong Zandvoort? Uh, nou ja, ik... Uh, met, met mijn leeftijd kom nog wel eens in de kroeg. <laughs> en uh, ja, mijn vrienden van mij hadden het erover. En ik, had, ik heb ook wel bepaalde meningen. En ja, als je dan wil betekenen... dan moet je ook uh, iets doen om dat te kunnen waarmaken, vind ik. En Zodoende kwam ik bij Jerry uit en bij Kim. En dan uh, ga je aan de straat.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 Uh, ...als je maar een, een, uh, in de parkeermeter wat gooit. Ja. Uh, dit is deze week gepubliceerd, dus het hele proces loopt al. Het, sterker nog, het plan is aangenomen. Hoe gaan jullie ja. daar nou mee om? Uh, nou ja, uh, we hebben natuurlijk gesprekken gehad met uh, de diverse partijen... ...en um, iedereen staat wel open in om gewoon na de zomer een evaluatie te houden. Um, en dan kunnen we natuurlijk wel uh, goed gaan kijken waar het aangepast dient te worden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 We zijn nog in de onderhandelingsfase. Ja, de, de, de, de, coalitie, de, de beoogde coalitie die is er. Ja. Nu zijn jullie in onderhandeling over uh, het raadsprogramma. Uh, ja. Loopt dat een beetje? Uh, nee, Wat ik weet is dat Jerry uh, gesprek heeft gehad met de formateur. Als het goed is, op nee, die heeft hij deze week. En dan uh, gaat wie, hij daarna starten. Wie wordt de formateur? Dat weet ik niet. Oké, okay, nou dan we dat, gaan we dat aan Jerry vragen.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 Ja, het is gewoon een succes. Tino, Donny en Chris Cross. Vanavond gaan wij Altersbol helemaal los. Een drankmarathon, paard met dubbele tong. Je weet dat ik voorlopig niet naar Haas kom. Oh. Ik heb vier vijf roodjes in mijn zak. Ik heb de hele nacht op jou gewacht. Ik zet hazes aan en een loepen. Wanneer ik lam stap in de Uber. Ik haal de mooiste plantages uit mijn Ze glimmen net zoals je lacht. Ik pak de bon voor een café. Dus neem je vriendin mee. Nacht nog jong, komt de zon al op? Gaan we allemaal naar de klote. Vanavond ga ik even naar dombo. Gooi alles van me af en griep ervoor. Wat ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven.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 Op, gaan we allemaal naar de klote Vanavond ga ik even naar de mol Gooi alles van en giet me vol